Dan nog het weer. Alleen in Limburg nog kans op een bui. Overdag is het droog en vrij zondag en een graad of zes. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Yeah. BNN. Lust, Sarayda Groenhart. Goed. <laughs> Vandaag hebben we het over de toekomst van de liefde. Wat wil je voor jezelf, voor je liefdes en voor je seksleven in 2011? En toen ik net uh, in, uh, op hoge poten bijna vertelde wat ik dan nou graag wilde voor de liefde. Uh, ik wilde graag een dramavrije relatie, bla, bla bla bla bla. En ik ging het allemaal op me af laten komen. Toen beukte daar het nieuws doorheen van een spookrijder. En toen dacht ik, nou symbolisch, ik weet niet wat het betekent... maar ik word er wel licht paniekerig van... En we moeten nog ontzettend veel dagen, want we zijn pas in de tweede zaterdagnacht van het jaar. Misschien zie ik dat helemaal verkeerd en misschien ben ik heel slecht met symbolen... en misschien is dat weer die dramatische inslag van mij. En moet ik dit als iets ontzettend positiefs zien? Misschien heb jij daar een veel helderder kijk op, dat kan. Bel me even op 0800 1121 of mail naar lust En als je het niet over mij wil hebben, waar ik me iets bij voorstellen... maar over je eigen liefdesleven... En wat je graag wil zien gebeuren voor jezelf in 2011, en waar je ook absoluut niks meer van wil weten, dat hoor ik natuurlijk het allerliefst. En dan mag je natuurlijk voor hetzelfde nummer. Uh, naar hetzelfde nummer bellen. 0800 1121 of mailen naar lust@bnn.nl. Ik ga nog één keer terug naar mijn vriendin Boys Bar. Kijken wat zij over het onderwerp te zeggen hebben. Nou, Sari. toekomst en de liefde. Oké, 2011 wordt een jaar van veel seks, veel maar pijpen. wel goede seks en gewoon doen waar ik zelf zin in heb. Arco? Ja, voor mij, uh, ik heb net uh, bijna tien jaar <coughs> aan relaties achter de rug <coughs> en uh, maar ik heb dan niet heel erg de honger om nou heel erg uh, wild los om me heen te gaan uh, neuken. Nou, <coughs> <coughs> het valt nog mee, geloof me. Maar het is, uh, <coughs> ik weet niet. Het wordt een jaar van closure. Ja, nee, dat was afgelopen jaar. Wow. Het, het staat heel erg open voor mij. Ik okay. uh, kan nog helemaal niks zeggen over 2011. Saskia? Nou, als het goed is blijf ik in heel 2011 nog lekker met mijn vriendje klef op de bank hangen. Oh, burgelijk. Burgelijk. heerlijk burgerlijk. Burgerlijk is goed. Heerlijk. Wordt het helemaal, 2011. Ja, nice. voor de burgerlijkheid. Nee. <laughs> ja, ik ga helemaal niks voorspellen, want dan kan het alleen maar slechter worden. Geen verwachtingen. Oh, ja. Viel 2010 zo tegen? Nee. Oh. Nee, helemaal niet. Nee. Juist omdat je niks had voorspillen. Hoeveel, hoeveel ja, meisjes precies. heb je gescoord? Dus alles wat ik dan nu score, hoeveel, dat is... Wat uh, was de score ja. al in 2010 eindstand? Dat ga ik niet zeggen. Nee. Mij kan je tenminste opschrijven. Ja. ja. Vind je... Nee, ja, genoeg. Oh. Nou. Ah. Ja, klinkt goed. Anne? Ja, ik ben 2011 ingegaan met een nieuwe... Met een nieuwe Die ene? Liefde, ja. Oh, wat leuk. Ja. Wauw. Ik een nieuwjaarsneukertje gaat. Nee, nee, zij was van uh, na het uitje waren in diep. En toen was zij er ook. Ja, dat was nou wel die leuk. dus. Dus uh, ik, ga, uh, ik heb besloten dat ik een keertje even mijn hartje open ga stellen. En mijn gevoelens ga laten zien. Goed zo. Ja. Nou ja, schrijf je in bij, uh, hoe heet het er ook, weer? Relatie. PS of de of volgend het jaar. <laughs> ja. En kijken of jij eraan kunt houden. Ja. Nee, het is geen goed voornemen. Het is, ik zie wel wat er komt. Jawel, ik maar vind ik het wel een goed voornemen. Ja, ik ben, geluk, ik ben gelukkig met iemand 2011 ingegaan. En ik hoop... Euh, nou ja, we zien wel wat er komt. Maar ik hoop dat we er ook samen uitgaan weer. 2011, blijft dicht bij jezelf. Ja, woehoe! Ja, ja. Zware, zware en diepgaande onderwerpen worden er daar besproken... in die Boys Bar en deze week onder het mom van de toekomst van de liefde. Straks ga ik bellen met uh, Renzo Verwer. Die gaat mij uitleggen dat we de liefde helemaal niet zo rooskleurig moeten bekijken. Want de liefde is gewoon eigenlijk een keiharde concurrentiestrijd. Daarover straks meer. Ja, ja het, is heel, het wordt steeds positiever naarmate het later wordt. Worden die verhalen steeds positiever. Ja toch. Ik wil van jou horen hoe jij de toekomst van je liefdesleven ziet. 2011, wat voor wilde plannen heb je... Welke dingen wil je jezelf afleren? Wat voor nieuwe avonturen ga je beleven? En wat voor voornemens heb je? 0800 1121. Of mailen naar lust.bnn.nl. Misschien ben je wel net als Bruce Springsteen. En ben je bezig om toe te werken naar dat grote ideaal? Working on a Dream so long The days are lonely I think of you and I'm working on a dream I'm working on a dream Yeah, the cards I've drawn, to rough and dark Working on a dream, Bruce Springsteen. Willem, goeienacht. Ja, goeienacht. 2011 voor jou, op het gebied 2011. van de liefde. ja. Nou, er is bij mij nogal wat gebeurd in het verleden en uh, ja, nu hoop je toch met z'n nieuwjaar dat er dus wat, uh, toch wat meer stabiliteit komt, want het is niet niks, drie keer een huwelijk gehad. Dus ja, ik heb nogal wat tegenwind gehad. Drie keer een huwelijk. Ja, dus... Niet in, een, niet in het afgelopen jaar stel ik me voor, maar ik stel me voor over <laughs> nee. een langere periode uitgesmeerd. Over een langere periode, ja. Dat, dat varieert vanaf, uh, zeg maar, uh, vanaf tachtiger jaren naar nu. Maar het gaat over de toekomst, heb ik begrepen. Ja, en absoluut. over het verleden. Ja. Hoewel je er alles over vragen mag natuurlijk, maar... Uh, maar hoe ziet die stabiliteiten dan uit in de liefde van nou, 2011? Ja, als je, je kunt je voorstellen je dat je zo'n aanwege achter je hebt, dat je een nou aantal zegt... Uh, moet nog eens een keer een beetje stabiliteit in komen. En dat hoop ik uh, van hans harte dat er nou eens uh, voor mij eens een rustig leven komt. Want tot nu toe was het alleen maar onrust. Rust, dus het zit dus het vooral in rust. Als je naar de rust. toekomst kijkt, dan, uh, ja, dan denk ik, daar ga ik even op reageren. Want, uh... Ja, heel goed. Fijn dat je belt. En hoe ziet uh, je ideale rustige liefdesleven eruit? Heb je, heb je nu een relatie of ben je een zoekende? Nou, op het ogenblik uh, heb ik geen relatie. Ja, het, ik, ik heb wel weer iemand uh, getroffen, maar ja, die heeft uh, zelf nog een vriend. Ja. Dus dan denk ik, nu heb ik een, uh, een dikke vis binnen, zeg maar. En, uh, dikke vis. Dan zwemt hij toch nog ooit weg. Ja. Maar je bent dus gaan een we beetje verliefd. Oh, jullie gaan wel met elkaar om. Jij bent een beetje om. verliefd. Zij ook, misschien wel? Ja, pittig van beide kanten is het helemaal goed. Wauw. Er moet nog wat opgelost worden. Dus uh, Ik wil dat op een hele nette manier doen, want ja, die... Uh, die, manier, die moet je natuurlijk ook uh, respecteren. en Daar moet je natuurlijk respectvol mee omgaan. Maar uh, ja, dus eigenlijk weer geen, geen stabiliteit. En da daar uh, kan dus wel zeggen dat ik daarna snak. Ja, dat je klaar bent met uh, alle turbulentie. Maar ja, wat spreek je dit... met jezelf af? Want je bent hartstikke verliefd. Spreek je met jezelf af dat je gaat wachten tot zij die relatie dan uitmaakt? Of spreek je met jezelf af van dit is het dan weer even niet... en ondanks die gevoelens ga ik toch even verder? <laughs> ja. Nou, ik wacht het af. Je wacht het wel af? Ja, het is een spannende, een spannende wedstrijd, zeg maar. Ik vind, oeh, spannend ook. En daar zit ik midden in, nu. Jeetje, heb je nog een soort ultimatum voor jezelf? Van, nou ja, ik wacht tot de zomer en daarna, want nou, hoe... Nou, ik zou je eerlijk vertellen, ik heb gisteren, uh, vanavond nog gesproken. Toen dus zei ik van, het wordt toch tijd dat we een keer gaan praten. Want dit kan natuurlijk niet over doorgaan. Dat, uh, dat kunnen we ons alle drie niet aandoen, zeg maar. Nee. Dus... Uh, ja, wie weet. Ik weet niet hoe het afvalt. Het is uh, het is nog heel spannend, maar uh, je vroeg het, hoe het in de toekomst wat je graag wil, dat ja, nou dat is stabiliteit. Nou ja, het is eigenlijk. Ik ben eigenlijk niet zo erg goed begonnen, want het is gelijk alweer instabiel. Ja, maar wat is kan nog komen? is nog komen? En verliefdheid kan, ja. is altijd best wel onrustig. Dat is ook wat er leuk is, maar ook wel een beetje wat het soms moeilijk maakt, toch? Ja, dat is wel mooi gezegd. Het is altijd een beetje onrustig. Ja, dat is wel mooi. Ik wens jou een heel stabiel en rustig 2011 in je liefdesleven, Willem. Ja, en ik vond het leuk dat je eventjes in de uitzending was. Ik vond het leuk dat jij even belde. Goeienacht. bedankt. Ja, dag. Lust, lust, lust. Radio 1. Lust, lust. In Lust praten we elke nacht over liefde, seks en relaties. En dan kan je allerlei theorieën op loslaten. En de ene theorie is dat het sprookjesachtig... en de andere is toch misschien iets zakelijker. Ik heb schrijver Renzo Verwer aan de lijn. En die komt in april met zijn boek De Liefdesmarkt. Renzo, goedenacht. Ja, goeienacht, Goedenacht, uh, de Liefdesmarkt. Het uh, boek ligt in april in de winkels, dus uh, ik heb hem nog niet kunnen lezen. Maar ik ben even heel benieuwd. Waar gaat dat in vier zinnen over? Liefdesmarkt. Yo, ik denk dat mijn boek misschien te lastig is om in vier zinnen samen te vatten, maar ik doe mijn best. Doe je best. Ja, ik uh, denk dat het. Uh, uh, liefde misschien vroeger eerder een kwestie was van afspraak, van bij elkaar blijven. En nu is het steeds meer handelswaar geworden. Mensen presenteren zich ook echt. Handelswaar. En proberen daarmee. Uh, ja de liefde te krijgen. Dus je, hoe ziet dat eruit in de praktijk? Is dat, uh, dat je presenteren? en Je ziet nou ja, toch dat uh, mensen toch, uh, sneller een relatie opbreken dan vroeger. Uh, een huwelijk waarin je bij elkaar kan blijven, dat soort dingen. Uh, ja, Daarmee zie je dus in dat mensen steeds, uh, steeds meer inwisselbaar worden voor elkaar. Dus eigenlijk ben je een soort product. Je gooit jezelf op de markt. Ja. En dan moet je maar uh, geluk hebben dat je de juiste positie in het schap hebt, of dat je een lange houdbaarheid hebt. Is dat, is dat hoe de liefde werkt? Eigenlijk? Ja, je moet voor een deel moet je soms een mazzeltje hebben met uh, wanneer en waar je tegen iemand aanloopt. En voor een deel is het ook een kwestie van uh, ja, je inderdaad positioneren. Daarom uh, maken vrouwen zich bijvoorbeeld op om er wat aantrekkelijker uit te zien. Daarom streven mannen naar een hoge functie om aantrekkelijker te zijn voor een vrouw. Dat zijn een paar van die dingen. Ja, dat. Maar ik heb toevallig marketing gestudeerd. Ja. En uh, ik weet dat uh, je inderdaad op allerlei manieren... Um, kan je je product aantrekkelijk maken, interessant. Maar als je een product in de markt zet, is er ook, loop je ook het risico... dat je op een gegeven moment... is, gewoon jou, is het uit, jouw product? Of is jouw tijd voorbij? Kan je uit de liefde als, uh, raken? Sorry, wat? Kan je uit de liefde raken? Want daar word ik ja. heel verdrietig als ik nadenken. denk. Nou ja, je hebt ook mensen die minder aantrekkelijk op die markt zijn inderdaad. Dus uh, het kan. Maar, uh, en, en ja, uh, als je dus vroeger inderdaad uh, tot 19, ik dacht 1972 of 1971 was echt scheiding in Nederland. Ja, dat kon eigenlijk alleen met hele zwaarwegende redenen. Echt zware mishandelingen en zo. Mm -hmm. Dus uh, mensen bleven noodgedwongen ook langer bij elkaar. En uh, ja, nu, uh, nu blijven mensen ook wel uit elkaar, bij elkaar. Gelukkig, zou ik bijna zeggen. Mm -hmm. Maar het is toch allemaal uh, het is minder normaal dan, uh, dan toen. Ja, dat is absoluut waar. Hoe ziet de toekomst eruit? 2011 is net begonnen. <laughs> Wat zie jij uh, qua ontwikkeling op het gebied van uh, liefdesmarkttrend? Nou, ik ben natuurlijk geen helderziende, Als zou ik dat graag willen zijn. Dus... Het is vooral dat, uh, ja, mensen moeten natuurlijk in 2011 mijn boek, uh, De Liefdesmarkt, gaan lezen. Dat voorzie jij een groot, uh, groot aantal mensen dat in april naar de winkels rent. Nou, dat hoop ik. En verder? Uh, en verder hoop ik dat uh, mensen, mede daardoor, uh, ja, toch... Uh, de wat uh, romantische beelden over liefde een klein beetje laten, uh, laten varen. Accepteer het dan maar gewoon. Het is een markt. En, uh, we zetten zo. ons in. Mensen zoeken, mensen vinden. Mensen zoeken niet, mensen vinden niet. Uh, we moeten uh, het ja, wat het zakelijker is... gaan bekijken. Sorry? We moeten de liefde iets zakelijker gaan bekijken. Nou, dat zou soms wel eens kunnen, ja. ja. ja. Aan de andere kant vind ik die hardheid, tegelijkertijd vind ik die ook weer jammer. Ja, ja. Dat ja. zal de romanticus in mij zijn. Ja, ik, de romanticus in mij waarvan ik soms betwijfel of die dan bestaat... die komt nu toch een beetje naar boven gerend, hoor. En die, wil, en die wil eigenlijk vragen van... nou, er zijn allemaal trends en misschien dat de liefdesmarkt steeds zakelijker wordt. Maar wat zijn nou constanten in de liefde die... het maakt niet uit hoe goed of hoe slecht het gaat of hoe je eruit ziet. Wat zijn nou de constanten in de liefde waar je eigenlijk altijd wel op kan rekenen? Die, gewoon, die al honderd jaar hetzelfde zijn. Volgens mij zijn dat uh, dingen als dat uh, mensen inderdaad verliefd worden... dat ze onzeker zijn of ze wel aantrekkelijk gevonden worden door de ander. Dat is volgens mij zelfs van alle eeuwen. Dat is iets wat blijft. Ja, dat blijft gewoon. Dat, dat mensen roddelen, dat mensen het interessant vinden van wie doet het met wie. Of je nou kijkt naar het Franse Hof eind 19e eeuw... of uh, de, de buurman in, uh, in de Jordaan. Ze vinden het allemaal interessant wie het met wie doet. Dat blijft. Dat blijft. Dat uh, blijft door alle kringen, door alle eeuwen heen het, uh, ja, uh, ongeveer hetzelfde. De manieren waarop men het uit, kunnen anders zijn. Maar uh, ja, de interesse het heel fundamenteel. De menselijke drang, denk ik, om uh, ja, geliefd te willen worden. En geliefd te willen zijn, inderdaad. Toch, te, Ja, te willen zijn, klopt. Ja. Laatste tip, want als het dan toch een beetje een zakelijke markt is... ...ik denk aan aandelen die kunnen stijgen of dalen. Geef ons eens een goede investeringstip. Hoe kunnen wij onszelf nou aantrekkelijker maken in 2011 op die liefdesmarkt? Geef dit eens aan mij. Aan jou? Ja, ja hoe, wat moet, waar moet ik nou in investeren om mezelf aantrekkelijk te maken? Ik ben vrijgezel op ja. die liefdesmarkt in 2011. Oké, okay. nou ja, rijden. Ik bedoel, uh, af en toe wel leuk uitzien, uh, lief zijn, dat zijn hm. belangrijke dingen... Oké. Okay. Ja, en, uh, maar verder, uh, god, uh, verder, uh, ja... Uh... Beetje zakelijk, kijk, niet te romantisch, niet te romantisch doen. Mm, nou, dat zijn toch aardig interessante dingen. En ik denk dat jij je ook wel eens leuk aankleedt en zo. En, uh, ja. Ik doe me best Oh ja, best openstaan. Openstaan. openstaan. Openstaan voor het contact met mannen. En openstaan. Dat, dat is heel belangrijk. Niet gelijk allerlei vooroordelen hebben. Denken van, het zal toch wel een, een, een vervelend iemand zijn. Of Nee, praat met mensen. Openstaan, ja. praten met mensen, af en toe ja. ook aankleden en aardig doen en zijn. Ja, dat toch ook wel, ja. Ik weet niet in hoeverre of jij, natuurlijk, of jij duizenden mannen achter je aan hebt. Want ik kan me dan voorstellen <laughs> dat je wat meer selectief bent. Maar... Ja, maar die duizenden mannen valt er wel mee. Maar deze diepteinvestering, want dat is het toch wel, om mee in zakelijke termen te blijven... die ga ik wel even doen, deze diepteinvestering. En dan bel ik jou aan het einde van het jaar op, eind 2011, en dan zeg ik of ik... Uh, of ik, hoe noem je dat? Een return investment heb gehad op deze diepteinvestering. Dat, nou, dat vind ik leuk. Oké, okay. dan uh, spreek ik je over elf maanden. Ja, is goed. En ik uh, ren in uh, april naar de winkel voor je boek. Ja, dat is hartstikke mooi weer Oké, okay. okay. goeiedag. Succes. Dank. Lust. Liefde, relaties en seks. Inmiddels zijn er allerlei mailtjes binnengekomen voor onze seksuoloog Ilanique. En ik heb er even één uitgehaald. En daar ga ik straks voor bellen. Maar eerst genieten van deze fantastische zangeres Sarah Tavares met haar nummer Balancé. De tweede zaterdagnacht van 2011. Ik denk dat je deze afgelopen week wel of niet tegen jezelf hebt gezegd... dat er dingen moeten veranderen in 2011. Er moeten dingen anders, moeten dingen beter. Misschien dat je nog een beetje in die goede voornemenssfeer hangt. En die goede voornemens gaan natuurlijk niet alleen maar over... wel of niet stoppen met roken of sneller en vaker die sportschool induiken. Maar die gaan natuurlijk ook over liefde en seks. En ik wil aan iedereen vannacht vragen... Wat wil jij nou in 2011 op het gebied van liefde en seks? En dan wil ik dat natuurlijk ook vragen aan onze huissexuoloog Ilanique. Ilanique, goeienacht. Goeienacht, Sarayda. Hoe gaat het? Ja, goed. Heb jij goede voornemens gemaakt uh, voor 2011? Uh, ja, ik moet bekennen dat ik er toch ook wel een paar heb, ja. Ja, noem, <laughs> eens, noem er eens eentje waar je een beetje waarvan je denkt, nou, geen ja, grote echt... kans dat het gaat lukken, maar... Ja, eigenlijk is dat goed hè, om dat goed uit te spreken, om dat nou op nationale radio te doen, houdt iedereen me eraan. Ja, maar een ook achter de deur. Ja, een van mijn goede voornemens is om uh, toch wel echt te stoppen met roken. Ja. Voorlopig. Ik ken die, ik ken dat goede voornemen. <laughs> Succes daarmee, Lanique. Dank Je hebt nog ontzettend veel dagen om het waar te maken aan jezelf. Maar je hebt natuurlijk misschien ook wel... Tot middel Goeie... is het gelukt trouwens hoor. Ja? Oh, dus de eerste week uh, gaat van een leidakje. Ja. Heel goed. Heel goed. Hey, Ilaniek, wat heb jij nou het afgelopen jaar, in 2010, veel voorbij zien komen in jouw uh, kliniek? Als het gaat over uh, vraagstukken op het gebied van liefde en seks. Uh, wat heb ik veel voorbij zien komen? Nou, in de praktijk uh, zie ik toch echt wel veel uh, verschil in verlangen. Dat, dat uh, komt toch wel heel veel voorbij. En dat is eigenlijk altijd al wel zo. En dat is nog steeds... Maar ja, eigenlijk ben ik ook niet uh, oud genoeg om te zeggen van... Hé, hey, dit is een trend. Of dit gaat... Uh, dit is wat, uh, wat er in het verleden speelde. Maar ik had het daar wel laatst over met uh, uh, mijn collega. Die is iets ouder. Ik hoop dat ze niet luistert van Wanda. <laughs> <laughs> maar uh, die zei van ja, dat er toch eigenlijk wel trends te zien zijn dat uh, in het verleden, nee, zei het over de jaren zeventig... Mm -hmm. was je als seksoloog veel meer bezig om mensen het, te bevrijden. En, uh, um, te bevrijden waarvan? Taboes? Te bevrijden van taboes, van restrictieve seksuele opvoeding, et cetera. Uh, en, en dat, dat alles uh, moet kunnen en moet mogen. En dat je als seks uh, in de maatschappij stond je als seksoloog daar ook een beetje voor. Okay. En dat eigenlijk in de loop der jaren... ...te zien is dat, dat, dat je veel meer als sekszorg ook meer ja, probeert mensen te... Nou ...niet te teugelen, maar ook te leren omgaan met uh, bepaalde dingen en wat je wel ziet is dat uh, de laatste jaren het internet natuurlijk heel erg belangrijk is geweest... in de ontwikkeling ook van seksualiteit voor mensen. Ja, beleven van intimiteit, relaties en dus ook seks. Wat denk je dat, en dat is een natuurlijk een moeilijke vraag... want het jaar is pas een week begonnen... maar wat verwacht je dat in 2011 um, stijgende zal zijn... Qua, qua onderwerpen, qua problematiek, qua... Wat, wat zie je gebeuren in 2011? Nou, wat je de laatste, tijd, de laatste jaren een beetje ziet opkomen, en ik denk dat dat zich ook wel wat doorzet... is ook in lijn daarvan, hè, van wat ik net zei, een aantal dingen. Eén daarvan is uh, uh, ja, seksverslaving. Oh, echt, dat mensen, doordat, doordat de prikkels zo uh, ja, vrijelijk uh, beschikbaar zijn en uh, de prikkels ook steeds... Ja, ja, heftiger, zeg maar, worden. Explicieter ja, dus, ook. Ja, ja explicieter. Een stilstaand plaatje is wat anders dan een filmpje. En, en dat, dat mensen daar ook last mee krijgen. Ja, dat het hun uh, dagelijks uh, functioneren beïnvloedt. Of dat ze ja, het zeggen van goh, het moet steeds heftiger om hetzelfde uh, effect te hebben. Dus dat is wel iets wat je ziet en uh, wat ik denk ook wat zich wel door zal zetten in 2011. Wow. Wat een andere en, en ja, stiekem denk je bevooroordelend ook natuurlijk wel dat, dat is voor mannen. Dat klopt ook wel een beetje. En wat is dan het effect voor vrouwen? Dat zien we ook steeds. Dat hebben we in 2010 eigenlijk voor het eerst een beetje zien opkomen. En ik denk dat het wel doorzet in 2011 Dus pijn bij het vrije voor vrouwen en vooral voor jonge vrouwen. Zeg maar, in deze tijd waar er van alles op de markt is om, om weet ik veel wat voor capriolen uit te halen. Is dat, dit klinkt als een soort, klinkt hè, zeg ik, maar verbeter was het niet. Ja. Dit klinkt als een soort, een soort beetje, nou ja, een ouderwets probleem of zoiets. Ja, ja maar ik denk dat juist hè, doordat het allemaal zo beschikbaar is en moet en... Uh, dat, dat mensen, en dan uh, leef hier uh, vrouwen, misschien ook wel een beetje uh, niet genoeg bij zichzelf blijven. En heel erg bezig gaan met hoe het moet en hoe het zou moeten. Uh, dus, dus kijk je bijvoorbeeld naar porno, uh, is het helemaal kaal, is, is, zijn er geen binnenste schaamlippen meer te zien. Is het is allemaal weggesneden en gefotoshopt. Uh, en, en ja, ik denk dat vrouwen zich misschien daar ook wel wat meer uh, van aantrekken. Wat ik heb gehoord bijvoorbeeld, is uh, uh, dat, dat jonge meiden onder elkaar zeggen van ja, seks, dat doet toch gewoon pijn. Uh, dat, dat hoort wow. erbij. Wauw. Ja. Wauw. Oké, okay, nou dat in 2011 nog veel en te en doen echt. voor jou, denk ik. <laughs> voor jou en ja, je collega's. Je, voor ja, ons nou zo met dit ik programma. Zou zeggen, ik zou wel hopen dat dat wat minder uh, zou worden, maar in die zin ja, daar, uh, daar moeten we meer bij stilstaan. Ineniek fijn dat we je even konden bellen en dat we je even mochten plagen met en persoonlijke vragen en natuurlijk professionele. Ja. Nou, graag gedaan. <laughs> Goedenacht. <laughs> ja, je ook fijne nacht. Lust Terida Groenhart, Radio 1. Now I've got some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 Princess van de Spindokters. Je luistert nog steeds naar Lust. En we hebben het over de toekomst van de liefde. En elke week gaat onze reporter Joris op zoek. En dat doet hij dus ook in 2011. Op zoek naar mooie liefdesverhalen. En hij komt elke keer weer thuis met een prachtig en interessant verhaal. Joris en de liefde. Wat versta je onder liefde? Wat versta ik onder liefde? Um... Moeilijke vragen. Ja, best wel moeilijk. Het idee dat iemand alles van je ziet en je nog steeds graag ziet. Heb je dat? Ja. ja? En wie is het? Ja, het is mijn vriend. Mijn vriend? <laughs> ja, we zijn een jaar samen ongeveer en uh, ik ben best wel zeker met hem. En dat was je ervoor niet? Nou, ik ben best wel moeilijk te overtuigen qua liefde, voordat je echt zeker... Weet van iemand van, oké, okay, jij, jij ziet me echt. En, en niet alleen maar bepaalde delen van jezelf die je laat zien. Maar dat iemand gewoon door je muurtjes heen prikt. Ik liet gewoon niet zoveel snel van mezelf zien of zo. Ik was er ook vooral niet naar op zoek. Ik zag het niet echt als, een, uh, als iets voor mezelf. Ik, uh, ik had het liever leuk allemaal en hield het allemaal liever een beetje casual. En ik was niet echt uh, van plan om uh, op zoek te gaan naar de waar. Ik vond het niet echt nodig of zo. Het past er nog niet in je leven. Ja. En nu wel. Ja, en nu wel. Hij heeft zich er gewoon binnen gewurmd... en hij gaat voorlopig niet meer weg. Dat weet je zeker? Ja, dat weet ik echt best wel zeker, ja. Maar je gaat nu een jaar met elkaar? Ja, meer dan een jaar. Ja, en nog steeds verliefd? Ja, ontzettend verliefd. Ja, ja maar het is mooi dat je op een gegeven moment... zelfs de, de, de lelijkste dingen van elkaar ziet en de allermooiste dingen... en, en uh, kanten van jezelf die je eigenlijk een beetje kwijt was... die door die, die, die persoon weer helemaal naar boven komen. En... Geef dan eens een concreet voorbeeld. Wat kwam dan in je boven weer? Ik ben door hem weer heel veel gaan schrijven. En, uh, daar, daar, we lezen heel vaak elkaars stukken en uh, kijken elkaars dingen na... en hebben heel veel gesprekken daarover. Maar ook het gevoel dat, dat uh, mijn leven en zijn leven, we gaan in, in dezelfde richting. We willen dezelfde dingen. Soms zegt ze ook als via. Ja, er moeten ook wel wat tegenstrijdigheden zijn om een relatie in stand te houden, dat je niet allemaal of allebei dezelfde kant op gaat. Ja, ja er moet zeker een bepaalde spanning zijn. Maar ik denk juist ook, ook de dingen die je deelt met elkaar. die dingen die je met elkaar kan delen. En hoeveel, hoe meer dingen dat zijn, hoe groter gedeelte van je leven je met elkaar kan delen. En dat heb je met je boeken, met je schrijven. Ja, met mijn boek, met mijn schrijven, met mijn studie, met muziek, met uitgaan, met vrienden... En, en, en ook met banale dingen. Zoals gewoon filmpjes kijken op de bank of lekker voor elkaar koken. Maar als je nou het over het schrijven hebt, wat, wat, wat lees je dan aan elkaar voor? Waar schrijf je dan over? Um, ja, ik voor mijn studie heel veel en, en hij voor de krant. Ja, gewoon wat, wat populairdere stukjes voor, voor websites en zo. En uh... Het hoeft niet gelijk heel poëtisch te zijn, maar ik, ik snap... Ik had het idee van, goh, jullie schrijven dingen naar elkaar... en uh, dat gaan jullie voorlezen, heel romantisch op de bank, met een wijntje erbij. Nee, juist niet, zeg maar hij, hij snapt mijn, mijn subtielere humor... of juist als ik een, een heel vet academisch punt maak... dan hoef ik het niet uit te leggen. Dan, dan ziet hij waarom het goed is of juist niet. En daarvoor had je dat niet? Nee, heb ik niet zo snel met mensen gedeeld. Ik, ik, ik denk niet dat, dat je een ander nodig hebt om zelf compleet te zijn. Ik denk dat mensen single ook heel gelukkig kunnen, kunnen zijn. Maar, maar juist als je klikt met iemand, dan, dan, dan wordt het je beste vriend en je minnaar en, en, en je liefde alles in één. Dat is mooi. <lacht> Hij maakt me heel gelukkig. Ja, en daar ga je ook al mee door de rest van je leven. Nou, de rest van mijn leven zullen we nog maar zien. Ik ben 22, maar voorlopig uh, maakt het me heel gelukkig. Elkaars stukjes aan elkaar voorlezen, het is het summum van romantiek. Mailtjes zijn er weer binnengekomen voor onze Ilaniek, dus we gaan straks even bellen met haar. Maar eerst legt Tina Turner ons uit wat nou simply the best is. Oh yeah, I need you, my heart's on Bij Lust wordt er elke week ontzettend veel gebeld en gemaild. En meestal zijn dat uh, luisteraars die hun verhalen willen delen. Maar heel af en toe zit er ook een vraag tussen. En die vraag is dan voor onze Ilanique. oftewel onze seksoloog. Ilanique, goedenacht. Goedenacht, vrijdag. Ilanique, ik heb uh, een mailtje voor jou van Jan Pieter. En uh, Jan Pieter schrijft: Hoi Lust. Op de dag voor Oud en Nieuw ben ik met een goede vriendin van mij naar bed geweest. Waar al wel heel wat spanning tussen was. En na een avondje gezellig koken, eten en drinken zijn we dan uiteindelijk samen in bed beland. De volgende ochtend is zij naar huis gegaan, maar zonder de nacht te bespreken. Nou, toen kwam Oud en Nieuw dus en dat hebben we samen gevierd met onze vriendengroep. We waren dus samen met al onze vrienden toen we om twaalf uur elkaar een gelukkig nieuwjaar toewensten. Maar dit voelde heel ongemakkelijk en raar. Mijn vrienden weten niet wat er gebeurd is. Moet ik dit tegen mijn vrienden zeggen en daarna met die vriendin praten? Of moet ik gewoon niks zeggen en hopen dat alles overwaait? Ik hoop dat je me kan helpen, Ilaniek. Ja, goh, wat een uh, belevenis is er zo alweer in 2011. Nou ja, het is een leuke manier uh, om het jaar te beginnen, toch? Ja, voor, uh, het lijkt niet helemaal leuk als ik het zo hoor van hem. Nee, ik, uh, um, ik lees in het mailtje dat... Ik denk niet dat hij spijt heeft van wat er is gebeurd, maar de, de afhandeling ervan. Of de open zijn of niet open zijn. Dat is een beetje wat de vraag is natuurlijk. En tegen wie als eerste open zijn? Ja, dat, denk, dat hoor ik ook. Inderdaad, het gaat vooral om de, om de afhandeling. En dan zie je maar, uh, het is een beetje open geëindigd. En uh, nou, Ik weet natuurlijk niet of ze elkaar afgelopen week inmiddels gesproken hebben. Maar uh, het zou eigenlijk wel ook wel mijn advies zijn... om eerst eens met elkaar het, het, het einde nog te bespreken. Hè, wat wil je van elkaar, wat wil je niet van elkaar? Hè? Hoe ga je dat nou vertellen in zo'n vriendenclub of niet? En wil je dat... Uh, ik denk dat, dat zou hij willen dat zij het aan uh, de vrienden vertelt... of uh, wil zij dat, dat hij dat doet? Nou ja, dat is allemaal een beetje onzeker. En nou, ja, dat hoor je natuurlijk helemaal in de mail door. En dat maakt het dan ook zo heel ongemakkelijk de volgende dag van ja hoe, hoe, moet je hoe dat pak je dat nou, aan? Ik heb zelf echt het gevoel, want ik kan me voorstellen dat Jan Pieter het belangrijk vindt, of hij dat dan met die vrienden bespreekt. Maar ik denk dat die vrienden dat is toch een soort makkelijke manier om te peilen wat er nou gaande is of zo. Ik denk dat hij het vooral uh, spannend vindt dat als je in een vriendschap die grens overgaat van vriendschap naar meer intimiteit, dan staat er heel veel op het spel die vriendschap en je weet natuurlijk niet of uh, of die vriendschap iets meer kan worden. Dus ik denk dat daar ook een deel van de moeilijkheid zit, toch? Ja, dat is waarschijnlijk ook een, een deel van de onzekerheid uh, die je dan voelt. En uh, ja, de, de, de enige manier om dat op te lossen is toch jezelf bij de haren uh, te slepen en te zeggen van uh, nou ja, ik, ik ga het toch met haar erover hebben. Want ja, wat, wat, uh, ja, wat wil zij? En misschien weet je het allebei helemaal niet. Nee. Eh, en dan ben je er allebei een beetje onzeker over. Maar dan kan je dat het beste goed naar elkaar uitspreken. En inderdaad, jij ja, zo'n vriendschap die je al lang hebt... dan wordt het, hè, een vriends is het vriendschap plus. En laten we het daarbij. Daar is het volgens mij zelf ook nog niet helemaal over uit. Nee. Of ja, als je wel goede vriendschap hebt... en eh, daar komt ook dit soort seksuele intimiteit bij. Ja, waar gaat dat dan heen? Ja, je kan niet terug. Hè? Dat, is het, dat is het met dit soort dingen. Je kan nooit terug... Die grens over, dat werkt gewoon niet zo. En er is ook balen oh, voor dat hen. Dat weet ik niet hoor. Nee? Je kan, nee. Ik denk dat je ook best tegen elkaar kan zeggen van... Goh, nou ja, dit was gewoon een keer. En daar laten we het bij. En we blijven gewoon even goede vrienden. Maar het belangrijkste daarin is dat je zo open naar elkaar bent erover. Ja. Nou, het is een advies. Ik hoop dat, uh, dat Jan-Pieter er iets mee kan. Ja. Ik denk het wel. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of hij in de afgelopen week... Dus wie weet als hij nog luistert. Ja, ik denk het niet, want dit mailtje dat, uh, kwam net binnen. Dus ik denk oh, dat hij het er wel bij had uh, vermeld. Maar ik, ik hoop dat... Misschien zit ze wel te luisteren, jongen. En dan denk ze: oh, jan pieter. Ik ben helemaal verliefd op jou, we gaan een grote relatie beginnen. Wat leuk dat ik je hoorde. Fijn lust, het zou zomaar kunnen. <laughs> nou, dat zou helemaal mooi een begin van het jaar zijn. Dan hebben wij zomaar onze eerste cupido-paal van het jaar uh, verschoten. Ja. Iloniek, jij en ik. Ja, dat is een mooi begin. Ja, toch? Dank. Ja. Fijn dat we even konden bellen. Oké. Okay. Goeienacht. Goed, fijne nacht te rijden.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 Ah uh -huh. Test dummies met... Mm, heel veel emmetjes. Ja, staat ergens voor, hè? Al die emmetjes? Ja. ja. vertel het eens. Moet ik dat zeggen? Ja hoor, Luke. Het staat voor fucking asshole. Al oh, die emmetjes staat voor fucking asshole? Ja. Fucking asshole. Erg, hè? Oh, geneurigd dan. Ja, precies. Want, uh, nou ja, dat is een beetje maatschappij. kritisch liedje, natuurlijk. Ja, maar het klinkt ja. zo lief. Het klinkt heel lief. Dat, ja. is, dat is denk ik de truc, hè? Ja, dat is het. Luc, we hebben het vannacht nog een paar minuten over uh, de toekomst van de liefde. Ja. Wat we voor onszelf willen in uh, 2011 op het gebied van de liefde... en wat we absoluut niet meer willen. Ja. Wat zie jij in jouw glazen bolletje? Nou, uh, we hadden het er gisteravond over, uh, mijn vriendin en ik. Wij willen, wij willen graag, uh, graag uh, een uh, roadtrip Amerika gaan doen. Deze uh, nou, zo eindzomer, zeg maar, oktober, november. Dat is eigenlijk winter. En, uh, en uh, dus dan willen we dan uh, de Westkust gaan doen. Wat leuk. Californië, Las Vegas, Los Angeles. En dan kom je dus uit in Las Vegas. Dus dan willen we daar ook gaan trouwen. Vonden we wel grappig, waar. Hè? Oh, dat Maar is in leuk. Las Vegas, hè. Oh, dat, dat zijn een soort nep huwelijken. Ja, nou ja. Symbolisch. Ja, nep symbolisch. Gewoon leuk. Gewoon van de grap. We weten niet helemaal zeker of we het gaan doen. Maar het leek ons wel grappig. wat leuk, hoe, hoe ontdek je dat je dat samen wil gaan doen? Hoe komt zo'n idee uh, nou, in het hoofd? Nou, meer, uh, het leek ons, wel, leek ons wel grappig om dat te doen. Ik weet eigenlijk niet, nu ik het allemaal vertel, of ik het allemaal mag vertellen. Maar ja, nu, ik Van val, je vrienden, het, zo, maakt, ja, nu, het, het is al later, te laat. Het is al de eten ingeslingerd. <laughs> ja. Nou ja, nee, nee uh, het leek ons grappig om dat te doen. En omdat, uh, omdat er ook niet zo heel veel consequenties aan vastzitten. Je kunt dat best uh, makkelijk doen. En als je daar dan dat toch bent. trouwen. Ja, ja, precies. Ja, ja. En als je daar dan toch bent, nou ja, dan kun je me net goed. Uh, Waarom niet gokken en trouwens, toch lachen? Ja. <laughs> ja, dat leek me wel leuk. Dus, dat, dus dat, ja, zo kwam het eigenlijk een beetje. We willen graag een keer zo'n roadtrip doen. Dus, uh, ik, ja. dat, ik, ik denk dat ik dat wel een van de leukste dingen vind. Als ik stel hoor praat over wat gaan we samen doen, of wat willen we willen ondernemen. Ja. Zo'n roadtrip, want je leert elkaar ook uh, op allerlei manieren nog beter kennen. Ja. Ja, dan leer ik bijvoorbeeld dat zij uh, helemaal geen zin heeft om te rijden. En dat ik dan altijd moet rijden, bijvoorbeeld. Dat weet ik nu al. Nee, ja, nee, nee volgens mij wel leuk. Maar we zijn wel vaak op vakantie gegaan natuurlijk met, met z'n bij. We hebben New York gedaan. En uh, daar meer, ook heel rock roll. Dus, <laughs> dus nu willen we een keertje... De volgende stap. Ja, willen we een keertje dit doen, inderdaad. is geweldig. Ja. Mijn uh, 2011-plannen... Um, ik had net, uh, ik denk dat het een uur geleden was... Anderhalf uur misschien... Had ik een soort symbolisch gebeuren, want ik... Ik dacht ook, mijn, mijn, je moet het uiten wat je wil in je ja. leven. Dus dat ging ik dan ook even doen. En terwijl ik dat uh, ging vertellen, van nou ja, ik wil een soort dramavrij 2011 als het gaat om liefde. Toen kwam er nieuws doorheen yeah. van een spookrijder. En toen dacht ik: wat betekent dit symbolisch? Wat betekent dit? Wat betekent dit? <lacht> en toen kreeg ik een mailtje van Erik Nederpelt. En die zei: Hallo, het had leuker geweest als je had gezegd dat je niet op zoek bent naar een tegenligger, maar een bijrijder. Oh. En heeft hij even de essentie gepakt? Ik heb dus in mijn leven veel tegenliggend verkeer gehad als ja. het gaat om liefdesrelatie. Ik ga in 2011 voor een bijrijder. Een bijrijder. dat sluit dan ook alweer dat sluit heel goed aan op wat jij net ja. zei. Hè? Een bijrijder voor de roadtrip van mijn leven. Dus jij zoekt een maatje. Ja, maar wel, wel <laughs> toch ook spannende romansen en, en, en rozen. En, en, ja. en, en vuurwerk. Ja, ik heb gisteren de film Vicky Christina Barcelona gekeken. Oh, jeetje. Geweldig. <laughs> je sla, je slaat aan. Ja, vind ja. ik echt een leuk film. Ja. En daar zit dat wel allemaal in. Het is dus een film dat gaat over een man en die woont in Barcelona. En twee Amerikaanse dames die gaan naar Barcelona toe. En ontmoeten die man. En die uh, vraagt eigenlijk gewoon of, uh, of ze uh, met hem in een soort liefdesrelatie willen belanden. Zoiets, ja. hè? Ja. ja. En dan uh, wordt het een soort driehoeksverhoudingachtig verhaal. En, uh, en, uh, en vooral bij het blonde meisje, Scarlett Johansson, die, die heeft dan uiteindelijk een relatie met die man. En dat is dan echt een hele wilde relatie. Met, uh, er komt nog een andere ex-vriendin bij en, uh, en uh, dat is een schilder. En uh, pff, dan denk ik, ben blij dat ik dat niet heb. Je, wil, je gaat niet voor, uh, <laughs> nou, je, eigenlijk wil jij gewoon ook een drama vrij 2011. Ja, wel een beetje, ja. ja ik weet niet zo van een drama hoor. Dat is helemaal netjes nee. Nee, ik heb drama een beetje in mijn genen zitten, maar, maar dat betekent niet dat je er geen afstand van kan doen. Nee, dat kan best. Dus ik ga niet voor een driehoekse relatie. Ik zou wel een keer willen zoenen met Scarlett Johansson, maar ja. ik denk dat de meeste mannen, vrouwen, ja. mannen en vrouwen dat leuk vinden. Wie niet, hè? Maar nadat ik dan heb gezoend met Scarlett Johansson, dan, uh, dan uh, ontmoet ik de man van mijn leven. En dan, uh, en dan eigenlijk heel saai een beetje settelen en zo. Hoe moet hij heten, de man van je leven? Dat weet ik niet, maar een spannende Spaanse naam met een rollende R. Een ja? soort Raúl. Dat, dat wel, ja, Raúl of zo. En moet hij er ook een beetje uitzien als een Raúl? Dat zou ik wel leuk vinden. Ja, Het zou en zijn als hij Raúl heet en ziet eruit als een Henk. Ja, dat, is dat is dan net weer niet een ding. Nee. Maar ik laat me vooral, dat heb ik ook gehoord van mijn luisteraars, je moet het gewoon open laten en je moet je durven laten verrassen. Dus dat is eigenlijk mijn, uh, mijn ja. grote ding. Ja. Hé, hey, wat, uh, wat ga je straks doen? Nou, um, er komen allemaal games uit natuurlijk hè, deze periode. En je hebt die Kinect heb je, de, dat je dan uh, met zo'n pak aan en, of in ieder geval uh, zo'n afstandsbediening in je hand en dan ben je zelf eigenlijk het gamepoppetje. En uh, je hebt natuurlijk de Wii, wat inmiddels echt wel heel erg ouder werd, sinds 2010 is dat. En er komt ook een Michael Jackson game aan, ook weer voor, voor de Playstation, voor de Xbox. Nou allemaal games, de hele tijd games, maar ik game dus nooit. Ik, ik ook niet. Ik, ik doe dat niet, gamen. Ik weet niet, maar het is dus een gigantische industrie. En uh, het leek me wel leuk om even een balansje te maken van wie gamet wel en wie gamet niet. En uh, als je wel gamet, waarom je dan eigenlijk gamet? En als je niet gamet, waarom niet? Veet saai, veet stom, of, uh, ja, heb je gewoon geen zin in, omdat je denkt van een te veel gedoe en te veel werk. Dus uh, wel of geen gamers, gamers, meld u, zou ik zeggen. Ja, ik ben al afgehaakt bij de Nintendo 64, Nou, dat was ergens in ja. 1996 ja, of zo. Nou ja, dan heb je in ieder geval nog de, zes, de, de, de 64 meegemaakt, dan heb je ook nog de 18-bit. Ik heb zelfs nog een Atari gehad. Weet je, ken je de Atari nog? Ja, niet qua naam. <laughs> niet persoonlijk. <laughs> nooit niet gedaan. persoonlijk. Dus to game or not to game? Dat ja, is de question. question. 0800-121. Uh, als je dus een gamer bent. Of juist expres, bewust geen gamer Misschien moet ik dat gewoon gaan oppakken in 2011. Heel veel jongens vinden dat heel leuk. Gamen. Dus misschien moet ik met mijn Raoul, mijn toekomstige Ra Raoul, gewoon lekker uh, op zondagmiddag... Uh, uh, Mario Carter. <laughs> Bijvoorbeeld. En dan ben ik zelf wel het poppetje. Ja, dat is goed. Are <laughs>